12 uur. Het NOS-journaal. Door Alt -Megens. Goedemiddag. Kabinet bereid tot bijdrage aan militaire actie tegen Libië. De NAVO vergadert over de VN-resolutie over Libië. En dreigingsniveau rond de kerncentrale Fukushima is verhoogd. Het is bewolkt. Vanmiddag valt er vooral in het zuiden en midden van het land regen. Het wordt 7 graden op de Wadden en zo'n 10 graden in Limburg. Morgen dan is het droog en vrij zonnig. wordt hooguit 9 graden. En dat weer, dat houden we zondag en de dagen daarna ook. Al wordt het overdag wel geleidelijk wat warmer. Op dit moment, as we speak, legt de Britse premier Cameron in Londen een verklaring af over Libië. En het daar ingestelde vliegverbod. Vanochtend had hij een spoedzitting met zijn kabinet, hoort het op de achtergrond. Onze correspondent Arjen van der Horst die luistert mee en zodra we meer weten, dan komen we bij u terug. Nederland is bereid militair mee te werken aan de uitvoering van de VN-resolutie om de Libische bevolking te beschermen. Politiek verslaggever Michiel Breedveld. Michiel, eh, kabinet bespreekt de VN-resolutie vandaag in de ministerraad. Wat kan Nederland doen? Nou ja, de resolutie kan verstrekkende gevolgen hebben... omdat die aanvallen vanaf zee of uit de lucht op het leger van Gaddafi mogelijk maakt. Aanvallen om de bevolking tegen de agressie van het regime te beschermen. Ja, Nederland is wel bereid om daar aan mee te doen. Vooral in NAVO-verband aan eventuele acties. Ja, en afhankelijk van een verzoek van de NAVO... zal Nederland daar als het mogelijk is dus positief op reageren. Luister maar naar minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken. Wij zijn steeds voor een no-fly-zone geweest... Dat hebben we nooit onder stoelen of bank gestoken. Eén voorwaarde was er. Een adequaat volkenrechtelijk mandaat. Vooral dan natuurlijk vanuit de Verenigde Naties. Dat is er. En dan zeg ik, wie A zegt, moet ook B zeggen. Dat kan variëren van het inzetten van militair materieel... tot aan het ter beschikking stellen van bijvoorbeeld deskundigheid... die wij in breed verband ook hebben. Nou, dan zou je kunnen denken bijvoorbeeld aan F-16's... of marineschepen die daar zijn. Of bijvoorbeeld ondersteuning bij de communicatie. Want het is een ingewikkelde operatie, zo'n no-fly-zone. Ja, betekent dat Nederland altijd ja zal zeggen? Of hangt dat nog van andere zaken af? Nou, een, een, een, een altijd ja is echt uh, te vlot uh, geconcludeerd. Um, kijk, zo'n verzoek van de NAVO zal zeker positief beoordeeld worden. Je hoorde het roosentaal ook zeggen. Wie A zegt, moet ook B zeggen. Maar het is een zwaarwegende beslissing. Um, minister Hillen Die Betoonde zich vanmorgen ja, toch veel gereserveerder dan uh, Roosentaal. Hij overziet natuurlijk ook de militaire implicaties uh, van zo'n actie. Um, dus vandaar dat uh, Hille op de rem staat. Er zijn wel vaak grote problemen. En als de NAVO bij elk groot binnenlands probleem, wat het daar is, uh, gaat ingrijpen. dan zullen we heel veel troepen en heel veel mogelijkheden tekort gaan komen. Met name in dat deel van de wereld is er veel in beweging. op En er zijn ook nog andere landen die misschien in ellende gaan storten. En de vraag is ook, dat moet je ook afwegen... of we die dadelijk ook nog kunnen gaan helpen... en op welke manier NAVO dan in het, dat hele Arabische deel van de wereld... als een soort scherprechter gaat optreden. Het is een hele moeilijke afweging. Maar Het is toch geen binnenlands probleem meer... zolang de VN zegt van ja, de bevolking moet beschermd worden? Op het moment dat je militair ergens ingaat... staat meestal de wereld te juichen omdat het probleem groot is... En een paar dagen daarna beginnen de eerste aarzelingen te komen. En dan wordt men altijd wat terughoudender. En ik ben de minister van de Defensie die het materieel en de mensen moet leveren. Dus ik kijk ook niet alleen naar dag 1, maar ook naar dag 10 en dag 100 en naar de volgende stap. En dus u dat... zegt eigenlijk, betracht voorzichtigheid met het nemen van zo'n beslissing? Ik tel altijd tot 10 voordat ik dit soort beslissingen neem. Maar uiteraard, wij zullen keurige bondgenoot zijn. Nou, Nederland loopt dus niet weg voor haar verantwoordelijkheden, zegt Roosentaal En dus ook Hille. Maar zo'n zo beslissing ja, is dus niet zonder meer Oké, okay. Michiel Breedveld, dankjewel. De NAVO vergadert vandaag uh, over Libië alweer. Vannacht is er uh, door de VN die resolutie aangenomen... waarmee dat vliegverbod mogelijk is. Paul Snijder in Brussel. Paul, ja, uh, al dagen uh, is erop gewacht op die beslissing van gisteravond. Nu toch weer vergaderen. Waarover moet nu nog gesproken worden? Nou ja, officieel bestudeert de NAVO, en dan eh, in de persoon van de 28 NAVO-ambassadeurs, of die VN-resolutie voldoet aan de voorwaarden die de NAVO zelf vorige week gesteld heeft. En dat waren er drie: de noodzaak van zo'n no-fly zone moet worden aangetoond. Er moet een solide wettelijke basis zijn en er moet draagvlak in de regio zijn. Nou, het lijkt er wel op dat aan die drie voorwaarden op dit moment is voldaan. Toch zal hier niet in Brussel het besluit of het start zijn worden gegeven van een militaire operatie. Want de NAVO-ambassadeurs zitten nu eigenlijk te kijken naar hun hoofdsteden, naar Washington naar Londen, naar Parijs, uh, naar Den Haag... om daar vandaan van hun regeringen te horen... wat nou precies de volgende stap moet zijn. Ja. Wat zou de bijdrage van de NAVO kunnen zijn? Nou, het, het is nog helemaal de vraag of de NAVO op zich... De... ...over de militaire operatie in Kosovo, in de oorlog in Kosovo was dat wel het geval... ...waren het NAVO-bombardementen, maar in dit geval is bijvoorbeeld een land als Turkije... ...een prominent NAVO-lid, het enige moslimland binnen de NAVO... ...dat zich heeft uitgesproken tegen het gebruik van militair geweld. Dus het, het kan best wel eens zo zijn dat uh, zeg maar de leiding van de operatie wordt gelaten aan een coalitie van landen... ...dan kan je denken aan, aan Amerika, Frankrijk en, en Groot-Brittannië... ...en dat de NAVO ondersteunend gaat werken als het gaat om militaire planning en het, en het verstrekken van inlichtingen. Nee. Stel dat er een verzoek van de NAVO richting Nederland komt... en dat Nederland inderdaad B gaat zeggen en bijvoorbeeld F-16 gaat sturen of wat dan ook. Uh, gaat het dan onder de vlag van de NAVO? Nou ja, ik, ik, ik begrijp vanuit Nederland dat ze dat graag onder de vlag van de NAVO willen doen. Maar het is natuurlijk wel zo dat wij, uh, dat waarschijnlijk een land als Amerika... en ook Frankrijk en Groot-Brittannië het niet puur een NAVO-operatie zou willen laten zijn. Men wil toch altijd graag ook een bondgenootschap sluiten met een aantal landen in de regio. Met Arabische landen en het kan best wel het zo zijn dat het dan maakt politie van een aantal te maken, denk daarbij aan de drie landen die ik net noemde... ...ondersteund door een aantal Arabische landen... ...en dat die het voortouw nemen in de militaire operatie... ...en nogmaals dat de NAVO daar ondersteunend bij werkt. Het ging net goed, ook met de verbinding. Paul Snyder in Brussel, dank je. Dit is het NOS journaal. het doorald meegens. Het niveau van de ramp in Japan bij de kerncentrale van Fukushima is opgeschaald naar vijf, zeggen de tenminste de Japanse autoriteiten en het internationale atoomagentschap. We praten erover hier in de studio met hoogleraar Wim Turkenburg, energiedeskundige aan de universiteit in Utrecht. Meneer Turkenburg, niveau 5, het gaat om een schaal van 1 tot 7. Tot 7 hè? He? En het was ja. nu 4 was het al die tijd? Dat was 4 ingeschaald een dag of 4 geleden door de Japanners zelf. Ja. 5, daar hebben we historisch het ongeval in Herzburg in 1979. En 7, het meest erge, dat is Tsjernobyl ja. in 1986. En 5, wat houdt dat in? Dat zou dus vergelijkbaar zijn met het ongeval zoals dat in Herderburg heeft plaatsgevonden. En dat is uh, uiterst verpazingwekkend. Wat zijn dan de, de kenmerken bij vijf? Nou, bij vijf, als je dan gewoon puur kijkt naar, naar Herresburg... Uh, daar is uh, de reactorgebouw intact gebleven. Het reactorvat is intact gebleven. De radioactiviteit die daar uh, is gevormd is binnen de reactor gebleven. Een heel klein beetje is geloosd. Maar was Herresburg dan te hoog ingeschaald... of is nu uh, Fukushima te laag ingeschaald? Ja, dat zou je inderdaad die discussie kunnen voeren. Maar als je Herresburg als vijf pakt... Uh, dan, dan zit dit uh, tenminste in schaal uh, zes. En eigenlijk internationaal werd dat ook al uh, gezegd. Ja. Dus het is verbazingwekkend dat uh, de Japan zelf nu zeggen, we zitten in uh, schaal 5. Dat ja. Ja, ja. doet mij wat twijfelen aan uh, de informatieverschaffing. Het okay. Internationaal Atoomagentschap uh, praat maandag een, een speciale zitting. Dat is over drie dagen pas, dat is wel lang nog hè? Ja, ik, het verbaast mij zeer wat hier internationaal ook gaande is. Men zegt aan alle kanten steun toe en we, steun, en, uh, uh, we denken mee en we willen je helpen. En er gebeurt eigenlijk vreselijk weinig. De IAEA heeft al een aantal dagen geleden gezegd... we gaan daar met, met eigen ploegen naartoe om te meten. Nou, ik begrijp dat vandaag een ploegje van vier man komt... Ja. en men begint dan te meten in Tokio... en men hoopt, men hoopt dan dinsdag in de buurt van de centrale te zijn. Ik vind het echt verbazingwekkend. Waarom komt internationaal, inclusief Nederland misschien... maar ook Amerika... nou, Amerika doet dat nu met vliegtuigen. Maar als je werkelijk wil meten en, en steunen... waarom ga je daar niet met meer mensen naartoe? En waarom heb je dat niet veel eerder voor elkaar? Ja. Het lijkt alsof men op dit soort rampen onvoldoende is geprepareerd. Okay. Ik dank u voor dit moment, meneer Teukenberg. Ja. De begroting van de Europese Unie die stijgt volgend jaar opnieuw. Dat zegt Eurocommissaris Lewandowski in een interview met de NOS. In order to pay all the bills coming from 27 countries and not the bill for administration, which is only 5% of the European budget, we have to grow for 2012, probably a little bit more than it was agreed for 2011. Afgelopen jaar verzetten Nederland en Groot-Brittannië zich tegen de stijging van de begroting. Er waren toen plannen om die met 6 te laten stijgen. Premier Rutte en premier Cameron konden een verhoging niet helemaal voorkomen... maar ze wisten het wel te beperken tot bijna 3 Volgens Lewandowski is dat nu niet genoeg. Er wordt gedacht aan echt een stijging van 5 of 6 procent. Tienduizenden vrijwilligers doen vandaag en morgen allerlei klussen. Dat doen ze in het kader van NL Doet, een initiatief van het Oranje Fonds. De organisatoren willen met de actie mensen op een laagdrempelige manier... kennis laten maken met vrijwilligerswerk. Net als in andere jaren levert ook de koninklijke familie een bijdrage. En leden van het kabinet schonken voor de wekelijkse ministerraad... koffie en thee in een verpleeghuis in Den Haag. Onder hen minister Opstelten. We gaan nu even de, de tafel opruimen. het uh, ja, was een hele uh, rustig, uh, rustig ontbijt. Kassantje, kopje thee. Nou, ja. en, uh, en even de tijd nemen voor elkaar. Ja. Dus ik ga nu... Uh, Verder. Dan zal ik hem maar zo even pakken? Ja, die heb ik niet gebruikt hoor. Nou, hij gaat toch in de machine. Minister Opstelte, die koffie en thee schonk. In totaal worden in het kader van NL Doet dit weekend zo'n 6000 klussen gedaan. Zo meteen hier op Radio 1 in lunch ook aandacht voor deze actie NL Doet. SBS moet een boete van 15.000 euro betalen... voor het uitzenden van beelden uit het programma van Peter R. De Vries. Op die beelden zijn familieleden van een intussen veroordeelde crimineel te zien. In een kort geding was drie jaar geleden al bepaald... dat SBS de beelden niet meer mocht uitzenden... anders zou er een boete volgen. Nu is het zover. Afgelopen december kwamen fragmenten uit de reportage per ongeluk voor... in een promo filmpje van SBS. Zoals gezegd aan het begin van deze uitzending, de Britse premier Cameron spreekt op dit moment in het Britse lagerhuis. Daarom eh, nu contact met eh, correspondent Arjen van der Horst in Londen. Arjen, ik begrijp dat Cameron net klaar is met zijn toespraak. Wat, Wat heeft, heeft hij nu? gezegd? Ja, hij is net klaar. Nu is de leider van de oppositie aan het woord. Ja, wat hij gezegd heeft, hij heeft de voorwaarden uitgelegd voor militaire actie tegen Libië. Hij zei, ja, alleen onder uitzonderlijke omstandigheden mag je een land als Libië aanvallen. Nou, daar zijn drie voorwaarden aan verbonden. Er moet een aantoonbare nood zijn. Nou, we hebben wat gezien wat Gaddafi heeft gedaan, bijvoorbeeld met een stad als Sabia. We hoeven niet te rokken wat hij gaat doen met Benghazi, waar hij nu naartoe oprukt. Uh, er moet uh, steun zijn van de, van de van de regionale, van de landen, de buurlanden, de Arabische landen. Nou, dat is ook gebeurd. En er moet een duidelijke wettelijke basis zijn voor militair ingrijpen. Nou, dat hebben we afgelopen nacht gezien toen de VN-veiligheidsraad instemde met, uh, met een resolutie die uh, ja, de weg vrijmaakt voor een uh, vliegverbod. Ja. Dus de weg vrij is, is nu vrij voor militair ingrijpen. Hij zei dus, we hebben nu deze stap genomen, nu moeten we ook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 Sport. nieuws van NAC. NAC-keeper Jelle ten Rauwelaar is geselecteerd voor het Nederlands elftal. Bondscoach Bert van Marwijk zocht een nieuwe doelman... omdat Maarten Stekelenburg voor langere tijd geblesseerd is. FC Utrecht-keeper Michel Vorm schuift nu een plek door. Ten Rauwelaar maakt zijn debuut in de selectie van het Nederlands elftal. Oranje speelt in de komende weken twee EK-kwalificatiewedstrijden... en wel tegen Hongarije. Hebben we verkeersinformatie bij de AWB Erwin de Hart. Ja, met twee files. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat tussen Afrit Soest en Eembrugge. Twee kilometer file. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Meersen en Maastricht twee kilometer. Dankjewel. De hoofdpunten van het nieuws. Kabinet bereid tot bijdrage aan militaire actie tegen Libië. De NAVO vergadert over de VN-resolutie over Libië. En het dreigingsniveau rond de kerncentrale Fukushima is verhoogd.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In het kader van de vrijwilligersactie NL Doet praten we met omroepmedewerkers die ooit zijn begonnen... bij een lokaal of bij een zieke omroep. Ook programmamaker en filmkenner René Mioch... zette daar zijn eerste voetstappen in de mediawereld. In het mediaforum Lotte Stegeman... die is hoofdredacteur van een aantal jongerenkranten... en Kees Boman, politiek commentator bij Eén Vandaag... Ook presentator trouwens hier op Radio 1. En het gaat onder meer over de uitzending van Pauw Witteman gisteravond... die bovenop het laatste nieuws uit de VN-veiligheidsraad zaten. Het wordt reuze, boeiend en interessant. Er kunnen ook nog extra journaals komen over de situatie in Libië. We praten met Chris Klepp, militair historicus, over uh, Libië. En we praten met Henk-Jan Ormel van het CDA over Libië. We weten eigenlijk niet precies hoe het allemaal gaat lopen... dus we vinden het zelf ook reuze spannend. Ja. En de te kloppen score in de Nationale Nieuwsquiz is 60. De 19-jarige kandidaat van vandaag komt uit Egmond aan Zee... en heet Erik-Jan Stam. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. De finale van Wie is de Mol is het best bekeken programma van gisteravond. 1,9 miljoen mensen zagen de onthulling dat Patrick Stoof de Mol was. Het was daarmee ook de best bekeken finale van het programma ooit. Ik ben de Mol. Ja, Ik geloof dat een paar mensen van jullie klaar zijn voor psychische hulp. Dat was ja, andere populaire programma's waren onder meer de wedstrijd... Glasgow Rangers tegen PSV, anderhalf miljoen kijkers... en Pauw en Witteman met iets meer dan een miljoen kijkers. En tijdens dat programma was er dus een extra journaal... naar aanleiding van het besluit van de VN-veiligheidsraad over Libië. Begin deze week liet SBS-presentatrice Tooske Breugem... zich zeer kritisch uit over Downestier. Dat is die serie in de wereld draait door. Die wordt uitgezonden waarin mensen met het syndroom van Down spelen. Inmiddels hebben ook de ouders van Tooske zich gemengd in het debat. Hun zoon heeft het syndroom van Down... En in een ingezonden brief in de Volkskrant stellen ze dat er geen sprake is van gelijkwaardigheid door downy situaties van mensen zonder beperking te laten spelen. Die wereld draait door, is niet van plan om met de serie te stoppen. Het operaprogramma Una Voce Particulare van Ens Daniel Smit stopt na 15 jaar. Volgens de NCV is er op Nederland 2 geen ruimte meer voor zo'n amusementsprogramma. In in tijden van bezuinigingen, Oena Vortje is vrij duur... moeten keuzes worden gemaakt, zegt de NCV-leiding. En Daniel Spits presenteert overigens in augustus nog wel voor de NCV... een eenmalige uitzending van van popster tot operaster. Goed nieuws voor de fans van Van Koot en De Bie. Vanavond is het duo weer te zien op tv. Sinds vijf jaar maken ze rond de Boekenweek... een programma met fragmenten uit het rijke verleden... die te maken hebben met boeken, zoals dit stukje. Uh, het, laatste boek, het laatste boek wat ik heb gelezen... Uh... Nou, ja, dat was niet, zozeer een, uh, was niet zozeer een leesboek. Maar dat was een, uh, een boek over uh, de geschiedenis van de pin-up. Meer platen. Van Koot en de Bie vanavond om kwart over elf op Nederland 2. En het programma heet Koukouloerum Invité. De man die op Koninginnedag een vaccinelichtjes houden naar de Gouden Koetschode... heeft bij de Raad voor de Journalistiek maar liefst 40 verschillende media aangeklaagd. Dat zijn onder meer het AD, de Telegraaf, de Volkskrant, de VARA, RTL Nieuws en nog veel meer dus. De man is boos over de uitlatingen die politie en justitie over zijn rechtszaak hebben gedaan. Omdat de klacht niet gaat over journalistieke gedragingen... neemt de Raad voor de Journalistiek de klacht niet in behandeling. In de VPRO-gids stond een serie van drie interviews van Anton Doutzenberg met Lenny Kilmister, dat is de zanger van de Britse hardrockband Motorhead. In de nieuwste editie van de gids staat een rectificatie. Al die drie de stukken zijn namelijk verzonnen en de hoofdredacteur wist daar niks vanaf. Die hoofdredacteur heet Hugo Blom en is nu aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Van de VPRO-gids dus. Ja, Die auteur Doutzenberg zegt dat hij de werkelijkheid als thema wil onderzoeken door te duiden, te manipuleren, te transponeren, te vermenigvuldigen of te negeren. Um, waarom deed hij dat eigenlijk in de VPRO, Gids? Nou ja, dat, dat, uh, dat is het thema in zijn werk. En ik heb hem gevraagd uh, voor de tweede keer. Hij heeft eerder een interview met Arnold Gunberg voor ons gemaakt. Waar ook al een klein beetje fictie in zat. Uh, dat interview had uh, wel plaatsgevonden overigens. Dat had ik bij Arnold gecontroleerd. Uh, blijkbaar was het hem niet genoeg. En dacht hij, uh, ik neem de, de volle breedte en uh, ik zal uh, de werkelijkheid geweld aandoen. Ja, en hij heeft dat niet van tevoren aan u gemeld? Hij heeft dat niet gemeld. Nee, ja. hij verkeerde in de veronderstelling... dat ik wist met wie ik in zee ging en uh, wat ik kon verwachten. Ja. Hoe kwam u erachter? Het is mij verteld. Door? Uh, door iemand op mijn redactie. Ja, ja. ja. En, maar hoe kwam die erachter dan? Uh, die had het van meneer Doutzenburg zelf. Ja, ja. Goh, dus die had even zijn mond voorbij gepraat en zei... Ja, dat is helemaal niet waar. Want die Lemmy, dat is natuurlijk een bijzondere knakker van uh, Motorhead. Uh, we kennen hem al misschien nog wel. Had u niet gelijk het idee van... Nou, wat, wat moet ik eigenlijk met zo'n verhaal in mijn gids... Uh, nou nee, op zich niet, want ik vond het een bijzonder originele invalshoek. En, en wat het geval is bij dit soort verhalen, dat je achteraf heel makkelijk kan zeggen... en dat zie ik natuurlijk nu ook, van ja, het is te gek voor woorden, hoe kan dit? Op het moment zelf wordt het zo serieus gebracht en, en goed opgebouwd door Doutzenberg. Uh, hij is niet voor niets een, een goede schrijver. Uh, dat je het bijna wilt geloven, denk ik. Dat is een vorm van schaakblindheid. Heeft, heeft hij nog meer gedaan dan een Grunberg, ook uh, interview? Ik bedoel, heeft hij nog meer stukken geleverd voor jullie gids? Nee, dit was de tweede keer dat we met hem gewerkt Je hebben. U hoeft niet verder alles te controleren wat hij heeft ingeleverd? Nee, nee, gelukkig niet. Blijft hij wel verbonden aan de VPRO-gids? Nou ja, we hebben een goed gesprek gehad en ik heb hem duidelijk gemaakt... dat uh, wat ook in het persbericht staat... dat de VPRO-gids openstaat voor experimenten en het verkennen van grenzen. Uh, alleen het verkennen van de grenzen van de halftredacteur hoort daar niet bij. <laughs> ik wil het wel graag van tevoren weten. Ik als de het wel weet. Ja. Ja. ja. Nou, lijkt me duidelijk. Uh, dan is de zaak uh, hiermee uitgesproken. En we zien Doutsenberg dus wel terug in de gids. Grote Dank u wel. Hugo Blom was dat, van de VPRO-gids. Uh, René Mioch is hier aangeschoven, zit hartelijk mee te lachen. Dat is me nog een verhaal, dit. Ja, ik, ik vind dat grappig, ja. Het is uh, de grenzen opzoeken. En je in de maling laten nemen, ja, ja. Het, het gebeurt wel meer. Hè? Ik bedoel, uh, ook ook, maar ook op, laten we zeggen, op een goede manier in de zin van: uh, ik, ik zie op, uh, ik kan tegenwoordig al die regionale omroepen ontvangen. Je hebt dat nou, dat Rood Theater, die dan zie ja, je daar soms naar documentaires te kijken. Dat je denkt, dat is gewoon echt waar, maar dat is allemaal gespeeld. Dan voor ja, een, nou, dat is wel mooi. Het is een beetje van hoe we nu met televisie omgaan, dat alles wat je binnenkrijgt. De, eh, neig je te geloven, maar dat is natuurlijk ook niet zo. Het is zo grappig als je in Amerika zit en je kijkt naar al die nieuws, eh, verschillende nieuwszenders... en je, dan moet je ook leren het onderscheid te maken tussen Fox en CNN en ABC en MB, NBC. Weet je? En dat is, dus in zekere zin vind ik dit wel een mooi experiment... waar je als, als lezer of als kijker weer even eh, wakker geschud wordt... van niet alles wat je leest is per definitie ja. waar. We hebben dingen gehad uh, met z'n dertig minuten hier in Nederland. bij de Ederveld? Ja, die dat fantastisch deden. Absoluut. Die, die nou... nou ja, en er zijn ook films gemaakt uh, op die manier. Michael Moore doet het eigenlijk een beetje met zijn documentaires ook. Die speelt ook met, met de waarheid om een eigen verhaal te vertellen. En, uh, en, en er zijn comedies gemaakt op dat uh, gebied. Spinal Tap, lang geleden. Er, worden er nu, zijn er nu weer een spinal paar. Spinal Tap over de band, hè? Spinal Tap. Ja. Maar ik vind het mooi, omdat het, uh, daarom moet ik erom lachen. En vind ik het ook, jullie behandelen dat heel serieus. Terwijl ik denk dat ze op de redactie van de VPRO erg lachen. Het is allemaal weer publiciteit. Absoluut. Natuurlijk, ja. Ja. René Mijog, u hoort zijn stem, u kent zijn werk ongetwijfeld. En we hebben hem uitgenodigd omdat uh, de actie NL Doet op dit moment uh, gaande is. Dat betekent dat mensen een dag hun werk inleveren, hun eigen werk. En dan uh, als vrijwilliger aan de slag gaan. En uh, heel veel omroepmensen zijn begonnen ooit bij een lokale omroep of bij een ziekomroep. Voor jou geldt het ook. Ja. Uh, begon in Amsterdam bij de ziekomroep. Ja, Radio Lucas. Toen ik uh, 15 was, heb ik me daar aangemeld. Omdat ik dacht: van dat is leuk, omdat ik zeg maar. Uh, thuis ook altijd plaatjes draaide en dan fantaseerde dat ik, uh, dat ik een DJ was. En als ik niet de DJ was, mijn vader was uh, dominee, dan, dan zette ik zware koralen op en deed ik net uh, alsof ik uh, dominee was. <laughs> ja. een beetje in de kerk. Dus blijkbaar had ik iets te vertellen of als het zo. maar of praten dat... was? Ja, praten en dan, en dan een muziekje. En, ja. en dat inspreken en zo. Niet ja. met de persoon en de gezangen trouwens, maar goed, wel, wel uh, met andere nummers. Ja. En bij, toen heb je me bij dat uh, Lucas ziekenhuis. En, en, en hoe ging dat dan verder? Nou ja, ik was eigenlijk te jong, want ik was 15. En ik geloof dat je iets ouder moest zijn. Maar ze vonden het toch wel interessant. Omdat ik eh, ook voor de schoolkrant. Komt die ook? Die heeft ook iedereen gedaan, natuurlijk. De, voor de schoolkrant al overal naartoe ging om. om eh, beroemdheden te interviewen. En dat de beroemdheden in dit geval was gewoon teach-in en, en zorgen dat je via de persdienst van Schiphol aanwezig kon zijn in de perskamer omdat Henry Kissinger naar Nederland kwam en zo. Ja, en dan stond ik vooraan met mijn bandrecordertje en dan schreef ik in de schoolkrant of bij de Engelse les eh, liet ik dat horen en gebruikte de leraar dat weer als, als lesmateriaal. Dus ik ontdekte ineens eigenlijk dat ik het heel leuk vond om iets te maken wat je dan vervolgens aan anderen laat horen die daar weer op reageren, die dat van Vinden of die het raar vinden of slecht vinden, weet ik wel maar En dat, uh, ja, dat is het begin. En de zieke omroep is dan een heel dankbare manier om, uh, om programma's want, om te doen maken. Want de reacties liggen om de hoek in feite. Doe, ik je, je maak, je maak een, een, een verzoekplaatprogramma, want dat doet iedereen natuurlijk. Dus dat is, dat is ook het meest dankbare, want mensen gaan bellen... of ze komen naar die studio toe en uh, doen een verzoekje. En, en ik had een programma van een uur waar, je dan, waar ik dan een bekende Nederlander uh, ontving... in die studio en een uur ging praten met de favoriete muziek... van die bekende Nederlander. En dan konden patiënten dan ook naar die studio komen... om zich daar weer mee te bemoeien. En dat werkte echt fantastisch. En die BN's die kwamen ook allemaal grif daar naartoe? Ja, ik heb nu nog steeds, ik moet er erg om lachen... Jeroen Krabé of, of Hugo Metzers, die... We praten altijd weer over die ziekenomroep. want ik was 16 en toen belde ik Jeroen Krabé op en die wilde niet komen en die zei van nou ik kom als je achter mij, of ik, ik kwam hem tegen, ik, ik kom als je achter mijn geheime nummer uh, komt. En daar ben ik achter gekomen, <lacht> dus ik belde hem op en toen zei hij, dan nou moet nog komen ook en, en toen kwam hij naar die studio. Ja, ja. ja zijn belofte waargemaakt. Ja. Nou we hebben wat geluidsmateriaal uit die tijd. Uh, ik geloof 1980 een, een speciale uh, uitzending um, van uh, Radio Lucas uh, en daar is René Mioch dus in te horen. Radio Newcast. Het is uh, door de tien voor tien heen. Het is ons toch nog gelukt. Vanuit Brussel hebben we aan de telefoon de secretaris-generaal van de NAVO, de heer Jozef Luns. Goedenavond. Goedenavond, uh, meneer Bioch. Uh, oh, okay. Ja. Ik ben blij dat we elkaar weer eens spreken. Ja. Hoe uh, close bent u tot uh, Beatrix? Uh, <hums> <hums> Hoe bedoelt u dat? Zou u misschien die roggels uit de telefoon willen laten? Uh, u bedoelt mijn relatie tot uh, de eventuele democratie van uh, Nederland. Uh, ik moet zeggen, ik geloof dat... Uh, Dank u wel. Uh, 30 april. Ja, René Miel was echt, maar die lunch leek me gespeeld. Dat was ik ook. <laughs> ik deed eigenlijk wat Edwin Evers altijd deed. Stemmetjes. Stemmetjes, ja. Maar ja. dit was eenmaal Je schaap je een beetje. Zo te zien. Ja, ik vind het een beetje pijnlijk. <laughs> Grappig dat ze dit nog hebben. Ik heb het niet eens. Maar, dus daarom, maar ineens komt het wel weer terug. Er zit ook nou... nog een erg goede Herman Brood in, in deze uitzending. Ja, heb je daar nog problemen mee gehad met die, deze satire? Nee, nee, maar weet je wat het mooie van zieke omroep is? is dat je mag alles doen. Je kan ja, alles doen. Ik ben ook jaren Sinterklaas geweest. En ik was een Sinterklaas die op een brancard binnenkwam... en met zijn benen wijd zat... en echt de meest vulgaire dingen tegen die mensen zei Vonden ze fantastisch. Want ik was namelijk. Maar je laag praten en zo. Weet je, dus, en. en dat is het mooie van, van ziekenomroep. Je kan eigenlijk alles doen. Ja. De mensen die, die naar je luisteren. of je gaat naar zalen toe waar mensen ziek zijn. en eigenlijk alles fantastisch vinden. want ze komen even ja. uit dat gevoel ja. van de dag. Ik denk dat het voor de huidige ziekenomroep trouwens anders is. want je had toen natuurlijk ook veel minder aanbod. Uh, nou ja, tegenwoordig kan je ook in een ziekenhuis allerlei radiozenders ontvangen. Dus je bent niet meer aan aangewezen. Zijn eigen televisie. Ja, je, je bent niet, niet meer aangewezen op die ziekenomroep alleen. Maar. Nee, nee. Dus, maar uh, nog steeds is het zo. het zijn hele actieve mensen. die gaan dat ziekenhuis in. en die vertellen dat ze dat. Zijn en die, die roepen op om mee te doen. Het zijn mensen, dat, is, dat vind ik echt ongelooflijk. Er zitten mensen die uit mijn tijd nog steeds dat werk doen en die met, met hart en ziel voor die, nou. voor die patiënten aan het werk zijn. Dat was grappig van ze horen in de jingle, meen ik de stem van Hans Hogendoorn herkennen. Ja, Hans Hogendoorn, André van Duin, uh, Groot-Blomberg, uh, Radio Lucas was een, een hele uh, Maya-Eksteen. Uh, echt radiomakers en televisiemakers. Oh ja. een, een, een opleidingscentrum ja. waar ze zich niet van bewust. Maar het is wel zo, ja. Het feit dat jij voor de schoolkrant al zeg maar, je binnenblufte bij de persconferentie van Henry Kissinger... dat, dat geeft ook aan dat je uh, op dat moment ook wel het idee had... van dit is zijn inderdaad werkelijk mijn eerste stappen... op wat ik uiteindelijk wil gaan doen in, in de wereld. Mm, dat vraag ik me af. Ik denk dat ik het op dat moment echt als een hobby zag. Uh, ik geloof dat ik dacht dat ik cameraman zou gaan worden. En dat was dan meer een kinderlijke fantasie... omdat ik ooit bij een opleiding zag dat een camera op zo'n crane zat en die ging op en neer. En ah, toen dacht ja. is leuk als je dat de hele dag... <laughs> het had ook brandweerman kunnen zijn. Had ook nou, zo'n <laughs> soort fantasie. Maar it, ik denk dat wel tijdens die zieke, uh, zieke omroepperiode mijn keuze zich gevormd heeft. Dat ik dacht, dit is zo leuk om op die mm. manier radio te maken. Maar het feit dat, als je, dat je als 15-jarige 15-jarige uh, uh, nou ook, ook mensen uitnodigt, Jeroen Krabbe, toch met een beetje bluf ook uh, dan zijn nummer achterhalen en dan, uh, dat dan komt hij. Dat heb je later denk ik ook nog wel nodig gehad om al die sterren ook voor je camera's te krijgen. Ja, het is hetzelfde principe. Toen uh, bruikte ik de gouden gids of de gele gids en dan kijk je onder artiesten of zo en dan zie je wie er uh, in het openbaar met zijn nummer staat en die bel je op. En zo heb ik ook Mathilde Willink bijvoorbeeld ja. geïnterviewd. Want dat was bijzonder. Heb je ook een, een soort van vriendschap aan overhouden? Kan je dat zo zeggen? Nou, dat heeft niet erg lang geduurd. In de zin van dat uh, Mathilde Willink... Uh, um, die had ik al een paar keer wilde ik je uitnodigen. Zij was de vrouw van Karel Willink. Ja, ze, wa ze was eigenlijk een soort van uh, society-figuur. Ze liep altijd in die mooie jurken ja. van Fong Leng. Ja. En ze zeus en, en mooi opgemaakt. En ik wilde haar heel graag hebben. En toen uiteindelijk zei ze... Ja, ik kom maandagavond. Uh, ze had toen al... Een heel erg uh, opmerkelijk leven. Er was een, een auto uitgebrand het weekend daarvoor. En op maandagavond zit ze met mij. Hebben we hebben lang gepraat. Een heel positief verhaal. En ik word op dinsdagochtend opgebeld uh, door Henk van der Meijden. En die zegt: uh, Mathilde heeft zichzelf uh, dus van het, het leven gebracht. Het laatste droog. interview was met jou. Het, het was het laatste interview. En. Uh, dat, maar goed, ik, was, ik werkte bij de ziekenomroep. Ik wist helemaal niet hoe dat werkte. Dus hij zei, ik wil graag dat interview hebben. Ik zei, ja, maar dat interview is van de ziekenomroep. Ja, maar ik ga je ervoor betalen, zei hij. Ik zei, ja, maar dit, wij werken niet voor geld. Nou, dan koop je er maar een mooie steen voor op de graf. Ik dacht, nou, dit is toch een beetje raar. Dus ik heb de directie van het Lucas Lucasziekenhuis uh, gebeld. Ik zeg, nou ja, dus ze zitten nu achter dit interview aan. Hoe gaan we dit doen? Dus toen hebben wij de verschillende omroepen gebeld. En de VPRO, die zei, nou, wij willen heel graag dat interview hebben. En op de dag van haar begrafenis, ik weet het ook nog heel mooi... ik ging naar de begraafplaats toe en ik zat in de taxi. En op de, in de taxi hoorde ik... Het interview ja. wat, wat gewoon een uur lang werd uitgevoerd. Dus dat was jouw eerste stap in Hilversum eigenlijk? Ja, want ja. op die manier heb ik mensen leren kennen... Uh, bij de Omroep, Theo Stokkink, uh, bijvoorbeeld bij de KRO. En die... Uh, en de, en toen Mijn Liefde voor Film. En ja, nou ja, zo is het allemaal Uiteindelijk dus ligt de, de, de, de kiem daarbij. Die omroepen van het ziekenhuis in Amsterdam. Um, en dus is het een advies voor iedereen die in dit wereldje wat wil doen. Misschien daar toch gewoon eens uh, zich aan te melden. Nou ja, maar dat geldt eigenlijk voor heel veel uh, beroepen. Zeker in de entertainment. Uh, als je iets graag wilt doe iets in je vrije tijd. Of dat nou toneelspelen is of zingen. Of zoals ik dan uh, uh, radio ben gaan maken. En leer... Ook al ben je daar niet van, uh, zo van bewust, je te professionaliseren. Want dat doe je. Als ik erop terugkijk, denk ik dat die ziekenomroep mij heel veel geleerd nou, heeft. Ja. Goed, dank voor het gesprek. Geen nieuws. Ja, het is uh, half één geweest. Hier is Donald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. Groot-Brittannië stuurt gevechtsvliegtuigen naar een basis in de buurt van Libië. De toestellen kunnen worden ingezet bij een militaire interventie. Dat heeft premier Cameron zojuist gezegd in het Lagerhuis... na een spoedzitting van het Britse kabinet. De ambassadeurs van de NAVO praten in Brussel over de resolutie over Libië... die gisteren is aangenomen door de VN-veiligheidsraad. Er wordt besproken welke rol de NAVO-landen kunnen spelen... bij de internationale interventie. Ministers Rosenthal en Hille zijn bereid een Nederlandse bijdrage te leveren... maar ze willen eerst een verzoek van de NAVO afwachten. Volgens de ministers kan Nederland F-16's leveren... maar we zouden ook met kennis kunnen bijstaan, al dus Rosenthal en Hille. En het dreigingsniveau rond de Japanse kerncentrale Fukushima... is verhoogd van 4 naar 5. De schaal kent 7 niveaus. Niveau 5 staat voor een incident met meer dan plaatselijke gevolgen. Kenmerken zijn ernstige schade aan een reactor... en het vrijkomen van grote hoeveelheden straling. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Vanmiddag is het bewolkt en vanuit het westen trekt een regengebied over. De meeste regen valt in het zuiden van het land. Verder staat er een noordwesten tot westenwind en die is meest matig, windkracht 3 of 4. De temperatuur schommelt tussen de 6 en 9 graden. Aan het einde van de dag klaart het in Noord-Holland op en geleidelijk wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vanavond trekt de regen naar Duitsland weg en breiden de opklaringen zich uit. De wind draait dan naar het noorden en voert koude lucht aan. We krijgen dus een koude nacht. Alleen langs de kust blijft de temperatuur net iets boven nul... maar in de rest van het land vriest het vannacht 1 of 2 graden. Verder kan er ook mist en lage bewolking ontstaan. Morgen, zaterdag, ziet het weer een stuk beter uit. Er bouwt zich in de buurt van Nederland een hoge drukgebied op... waardoor het droog en vrij zonnig weer is. Het wordt morgen ongeveer 8 graden. Ook na morgen is het vrij lenteweer. ANWB verkeersinformatie. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat tussen Meersen en Maastricht 2 kilometer file. Dit is Radio 1, Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Lotte Stegeman, hoofdredacteur van Seven Days en Kids Week Junior. De weekkrant voor Jong Nederland. Debuut buurt ook trouwens in het mediaforum, hè, dacht ik. Ja, klopt. Ja, dus ja. Welkom. Leuk dat je er Dankjewel. bent. Kees Boman, presentator van Troskamer Breed. Hier op Radio 1. Hij is ook politiek commentator van 1 vandaag. Kees, ook welkom. Ja. Um, ja, er is een hoop gebeurd uh, deze week. Uh, de media hielden ons daar natuurlijk van op de hoogte. Laten we beginnen met de VN-resolutie uh, rondom Libië. Gisteravond uh, aangenomen. Rond half twaalf werd dat bekend. Uh, Pauw en Witteman zaten in hun uitzending. Uh, zoals we net konden horen en uh, schakelde ook onmiddellijk over. We hebben daar uh, gelijk uh, uh, aandacht aan besteed. Heb je daar naar gekeken, Lotte? Ja, ik heb het grootste deel gezien. Hoe vond je dat ze dat deden? Uh, ik vond dat het heel soepel ging eigenlijk. Dus, uh, ik, het was een heftige uitzending, veel, in, veel grote dingen in één uitzending. Maar het, is, ja, het, het kwam, kwam precies op het goede moment kwam het eigenlijk binnen... En... Dat, dat ging goed heen en weer. Ja, vind... ja, ja, ze waren er gelijk ja. klaar voor om daar ook uh, wat achtergronden bij te leveren. Kees, ja. uh, je hebt het niet op de Nederlandse tv gezien, een begrijpje. Nee, ik heb toevallig eens een dag Paul Witteman gemist. Dat kan <laughs> zomaar gebeuren. <laughs> en uh, ik had er ook niet op gerekend... omdat ik het natuurlijk niet als een actualiteitsrubriek zie... wat misschien een beetje een misverstand is. Ze nemen steeds meer uh, die journalistieke taak bijna over op dat tijdstip. Dus ik zou, uh, als ik daar werkte, uh, ook hartstikke enthousiast zijn... dat je het zo kan brengen. hebben ze schijnbaar goed gedaan... Nee, ik keek gewoon naar Al Jazeera en naar de BBC... en dat moment suprême dat de VN uh, dat besluit had genomen... dat dan al die mensen, en dat je dat live kan zien, ziet juichen... en daar weliswaar nog in de lucht schieten... Uh, in de stad die uh, nog steeds in handen van, uh, van het verzet is dat vond ik wel uh, ja, dat vond ik heel bijzonder ja. en dat je dat gewoon echt kan zien. Al Jazeera had altijd een, een bepaalde uh, ja, laten we zeggen, uitstraling hier in, in, in, in ons gebied... waarvan, ah, wat, wat moeten we daarmee? Maar dat, ze hebben zich wel aardig uh, we gerevancheerd. zeker daar ook in Egypte. Ja, ik vind het een, uh, ik vind het een zegen dat we het hebben. En ja, dat geldt natuurlijk voor al die zenders. Je moet ook wel zelf blijven denken en je moet wel uh, andere dingen lezen... en ook andere dingen zien, maar dit is natuurlijk wel heel mooi... om. Uh, van Zo'n Arabische Zender nieuws te krijgen uit die Arabische wereld. Hoe volg jij die uh, ontwikkelingen daar in de Arabische wereld? Doe je dat via de Nederlandse tv of ook inderdaad via al je? Nee, ho hoofdzakelijk Nederlandse TV. En hoe ja. vind je dat de berichtgeving dan is? Um... Vrij duidelijk. en uh, net, Gisteren was daar het beste voorbeeld van. Dat je, dat je, je zit er een heel eind vandaan. Maar, maar in zo'n actualiteitenprogramma kun je toch boem naar midden invallen. Op het moment dat het nodig is. Uh, want daar is wel eens kritiek op. Hè, dat er, als er dan een lopend programma is. Dat het nieuws even vergeten wordt. Ja, want dat past dan ineens niet. Nou ja, dat deden ze bij Paul Witteman in ieder geval niet gisteravond. Nee, nee, nee. Goed, het was het nieuws en, en de goede mensen zaten al aan tafel. En het, het enige jammer misschien was dat uh, Japan, dat werd snel afgekapt... en daar was ook geen tijd meer om daarop terug te komen. Maar goed, ja, dat, dat gebeurt zo. Dat waren de twee grote ja. onderwerpen. Ja. Ja. Met, dit, met dit nieuws, hè, zoals Japan en ook uh, Libië dan, het laatste nieuws... al. Wat, wat doe je daarmee in, in jouw kranten, de, de, de, de kranten gericht op kinderen ja, ja, nou, we hebben uh, twee kranten. Kids Week Junior. Over drie weken heet die uh, alleen nog maar Kids Week en Seven Days. Kids Week is voor basisscholieren. Dus uh, 9 tot 11 jaar Seven Days voor middelbare scholieren. Um, die kunnen vrij veel hebben. Dus uh, we hebben met Japan heel flink uitgepakt deze week. Eigenlijk, uh, je kan het bijna Japan Specials noemen. Um, voor Libië was dus deze week geen plek meer. Want uh, je kan ook maar zoveel, zoveel heftig buitenlands nieuws brengen. Dat, nou ja, we zijn nu alweer bezig met. Uh, of beginnen met bedenken wat we daar. Daar volgende week weer allemaal mee gaan doen. We hebben het Midden-Oosten wel uh, in de afgelopen weken uitgebreid steeds weer opnieuw ja. in beide kranten behandeld. Maar vooral Japan dus nu. Je en, en week... kwam te laat om dat nu meer mee te ja, doen. Ja, onze deadlines zijn op woensdag. Ja. Dus daar konden we helemaal niks meer mee. Ja. Dat, uh, is Kees, over Japan gesproken. Want uh, ja, de ene deskundige naar de andere buiten het overkrijgen. Die vragen wij ook allemaal natuurlijk in die programma's. Dus we worden ja. met z'n allen ineens nou ja. kernenergie deskundig. Nou ja, de, nou ja, op zich is het trouwens wel een, oh, een interessant journalistiek fenomeen. Dat wij wel bij het minste of geringste... Nou, dit is natuurlijk niet het minste. En zeker niet het geringste. Maar bij heel veel nieuwsvoudigheid deskundigen inhuren. En ik vind eigenlijk ook dat journalisten zelf ook moeten proberen... zelf deskundig te zijn. Maar goed, op dit gebied van uranium en kerncentrales... kan ik me voorstellen dat je het inhuurt. Ja, het is, uh, het is uh, ongrijpbaar groot en... Uh, en eng. Hoe vind je dat de toon is in de Nederlandse journalistiek? Want je, je hebt ook gauw de neiging om dan door te schieten. Misschien dat het een ja, enorme dat hype het, wordt. Dat is het gevaar. Kijk, er komt natuurlijk ook door alle programma's die er zijn. Maar iedereen heeft het erover. En het is altijd een dilemma... Uh, om het er dan uh, uh, opeens in jouw programma niet over te hebben. Zo'n soort journalistieke eigenwijzigheid... wordt uiteindelijk door kijkers en luisteraars ook niet geapprecieerd. Dus het is onvermijdelijk om er alles van te weten. En het is ook zo ingrijpend. En we hebben er ook gewoon allemaal mee te maken met kernenergie... Sterker nog, dit kabinet heeft besloten ja. om in 2015 te beginnen met de start van de bouw van een kerncentrale. Tweede in Borselen. Dus het gaat ons ja. allemaal aan en we willen er alles over weten. En overdrijven, nou nee, ik denk het niet. Ja, het enige is natuurlijk dat je, en dat zegt Wim Turkenburg heel erg goed op, uh, op de radio en op televisie... Uh, die overigens merkwaardig genoeg uh, bekritiseerd is, omdat die tegenkernen... In Vroeger de zin, ooit is, ja. Uh, is ja alsof uh, als, als iedereen uh, opeens besmet is die ooit ergens een standpunt over gehad heeft, wat door bepaalde groepen niet uh, bevalt, ja, dan uh, wordt het wel heel moeilijk. Maar dat is een terzijde. Die, uh, Wim Turkenburg die laat wel duidelijk doorschemeren. dat die informatie, dat zei hij net nog, gewoon niet echt goed is. Nee. En je kan daar niet echt van op aan. Dus je hebt die deskundigen wel nodig. Ja. Lotte, hoe ga jij daarmee om in jouw kranten? Huren jullie ook Deskundig in? Uh, zeker, wij hebben ons uh, vooral uh, uh, gericht op uh, Frodo Klaassen. Die hebben we een paar keer aan de telefoon gehad deze week. Um, ja, hoe leg, je kernenergie, hoe leg je uit wat kernenergie is aan kinderen en aan jongeren? Dat is heel ingewikkeld. We hebben ook nu op de voorpagina van deze deze twee jongeren onderaan. We vragen altijd om, uh, om meningen. En die zeggen, het is allemaal heel erg. Het is allemaal heel verschrikkelijk. Ja, en uh, ja, we weten eigenlijk nog steeds niet wat kernenergie precies is. Dus je moet echt helemaal bij het begin beginnen. Dus we hebben in beide kranten echt heel simpel in ieder geval geprobeerd uit te leggen... hoe werkt een kerncentrale? Hoe werkt kernenergie met een infographicje? uitgelegd hoe het in elkaar zit, voordat je überhaupt erna nou, kan gaan vertellen wat, wat de ernst van de situatie goed, is. goed, ik, ik denk dat in die zin kinderen niet afwijken dan, dan nee, de gemiddelde Nederlander, want niet, niet iedereen is natuurlijk deskundig, of eigenlijk niemand weet er eigenlijk in principe wat van. Absoluut niet, alleen wij, wij zoeken altijd naar, naar deskundigen die het, die het op een echt zo simpele manier, mogelijke manier kunnen uitleggen. En dit is gewoon, het is een nou, heel nou, lastig onderwerp. Ik wil dit onder... nummer wel even doornemen, graag. Want... Ja, dat is goed, ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Dat je er ook nog als een ofste, ja, wat van opsteekt, wil je zeggen, Ja, tuurlijk. Ja. Um, ja, we hebben die zitting. Van Robert M. gehad ook nog gisteren. Nou ja, als je het dan over kinderen hebt, doen jullie daar iets aan eigenlijk? We hebben in december, toen het allemaal aan het licht kwam, hebben we in beide kranten daarover geschreven. Um, eigenlijk is dat vooral een beschouwend stukje gebleven. Want ja, wat, wat, wat kun je er verder mee. We, we, we schrokken toen heel erg van hoe bijvoorbeeld de Telegraaf en, en, en nog wat andere media uitpakten met. wat was het, het monster? Monster van, monster van, Riga. van Riga. Ja. En, en, en, die, en er zitten ook monsters in Libië, zag ik op de <laughs> voorpagina van de Telegraaf. Er zitten heel veel monsters. Het, het, zijn, er, het zijn allemaal monsters. En, goed. Maar um, we gaan er heel rustig mee om. We zullen zo'n zo man sowieso niet afbeelden in de krant. Maar ik vind, ik vind dat dat. Dat zou sowieso niet moeten. Kees, uh -huh. een wat vind jij van die oproep eigenlijk? Ik zag gisteren die advocaat ook nog van die, van die uh, ouders van de slachtoffertjes... Yeah. die ook uh, uh, bij Paul Witteman zat zeggen: ik wil niet dat die, dat beeld van die Robert M. achter mij uh, wordt ja, geprojecteerd. Nou, ik vind het verder prima dat iedereen allerlei oproepen doet. Maar ik vind dat de journalistiek natuurlijk wel... de eigen verantwoordelijkheid in de gaten moet houden. En ik zag gisteren, uh, geloof ik bij de Wereld Draait Door... was dat een advocaat die namens de ja. ouders van de, die slachtoffertjes mm -hmm. uh, optreedt. En die was heel erg blij dat... Uh, in dat programma de foto van de verdachte niet getoond werd... op verzoek van de geïnterviewden. En dan denk ik denk, ja, dat is nou precies wat ik de laatste tijd... een beetje een giezelige tendens vind. Dat er allerlei verzoeken van geïnterviewden... of het nou politici zijn of sporters... Ge, geuit worden in programma's. En als dat niet wordt ingewilligd, dan komen ze niet. Dus dat is de eigen verantwoordelijkheid van de journalistiek. Nou ja, uh, uh, zo'n vreselijke misdaad, zoiets ergs moet wel een gezicht hebben. En ik vind het niet zo raar om zo'n verdachte af en toe eens te laten zien. Mm. Het is wel een verdachte, daar heeft die advocaat van de verdachte wel ja. gelijk in. Ja. Laten, we, laten we nog even gaan naar de fout van Rutte. Uh, daar wil jij ook graag over hebben? Uh, de fout van Rutte, dat zit altijd leuk De om fout van over te Rutte. Uh, laten we even luisteren naar Mark Rutte. Tijdens zijn persconferentie, dat vorige week vrijdag was dat, hè? wat zei hij toen?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 Tot op heden is de Tweede Kamer nooit geïnformeerd over de Nederlandse militairen. Ook niet in het geheim. Ja, dus niet in de Tweede Kamer heeft hij staan uh, liegen, zeg maar, maar uh, tegenover Tsunai. Tegenover wat vind je ervan? Nou, Als er niet ander heel groot nieuws was, zou dit heel groot nieuws zijn. Uh, op de eerste plaats omdat Rutte uit de school klapt... over een commissie uh, van Veiligheid en Inlichtingendiensten... waar wij nooit iets over horen. Dus niet, uh, we horen niks over wat er niet gezegd is... en we horen niks over wat er wel gezegd is. Dus is het raar dat hij er toch iets over zegt. Namelijk, ik heb dat niet gezegd. Maar het is vooral raar dat uh, over deze rare zaak... die bevrijdingsactie tussen aanhalingstekens... Uh, met een oude helikopter van uh, een Nederlander en een Zweedse in uh, Libië... Uh, dat, dat hij nou opeens zegt, ik heb mensen daarover geïnformeerd... en, en oh ja, nou, dat is waar, nee, dat ging niet daarover. De, dit toont dus aan dat dit een hele rare, vreemde... Uh, er is wat aan de hand, gewoon. Het uh, is de gewoon een hele rare zaak. En zo'n fout, als je daar zo'n een zin ziet. van. graag voldoen ik aan uw verzoek. een misverstand te redresseren. dat ontstaan is door een uitspraak van mij. Ja, we hebben het niet zomaar over iets. Er is een land uh, nou ja, binnengevallen. Er zijn mensen bevrijd. Het is een zaak waar uh, heel veel niet nou, aan klopt, nee. denk ik. Hoe, kan, hoe gaat zoiets. is, dat, is dit nou. Want, je, je kunt dat zeggen zoals hij dat gezegd heeft in die persconferentie. maar elke fractievoorzitter. die. In die commissie zit in principe, kan dat onmiddellijk weer leggen. Dus het zal toch ook niet doelbewust liegen zijn? Heeft hij, is hij ervan nee, uitgegaan dat ik, Hillen het bijvoorbeeld had gedaan? Nee, ik denk niet dat dat doel, doelbewust uh, liegen is. Het is gewoon een enorme blunder. En uh, het geeft ook aan dat er blijkbaar rondom die beslissing van die actie. Nog even los van of die actie wel is wat wij denken, uh, zoals het verteld is, dat die is. Hè? Dus dat klinkt een beetje uh, verwarrend, maar uh, het, misschien gaat het wel over iets heel anders wat ze daar gedaan hebben. Maar uh, dat dat misschien allemaal wel intern niet zo goed gecoördineerd is. En dat geeft dit wel weer. Nou. En ik hoorde vanmorgen minister Roosendaal van Buitenlandse Zaken zeggen dat het juist zo goed is dat we eindelijk eens een premier hebben die gewoon eens toegeeft dat hij iets fout gezegd heeft. Ja. Dat is wel leuk dat we eindelijk zo'n premier hebben. Ja. Maar dit is wel een zaak die iets ja. groter is ja. om zomaar fout over te maken. Denk je dat het nu maken. met een sisser gaat aflopen... omdat om, het zo overschaduwd wordt door al dat andere nieuws? Nou, om die reden zou dat dus bijvoorbeeld kunnen. Dat het, uh, kijk, het zou normaal gesproken voorpagina nieuws uh, moeten zijn... maar we hebben nu iets anders allemaal uh, aan ja, ons het hoofd. Het moest mij vanochtend verteld worden. Ik, ik, had het, ik had het helemaal niet meegekregen. Ja, maar volgende week komt er een brief uh, van uh, het kabinet... over die actie van Defensie uh, in Libië. En daarin zal dan ook over dit soort zaken ja. op opheldering ja. moeten komen. Ja. Dus dat, dat krijgt nog wel een staartje, denk ik. Uh, Mark Rutte, nog even, Tom, nog even weer naar jouw bladen toe. Mm -hmm. uh, heb je die al eens een keer gehad of zo? Uh, we hebben, als het goed is, anderhalf jaar geleden in een, in een reeks gehad. Er staat een interviewverzoek maar, uit. Maar, maar dan was nog uit... geen premier. Uh, nee, nee, nee, we schrijven uitgebreid over politici die ja. we interviewen uh, nee. van als er nog wat. Maar en het lijkt me zo leuk om kinderen ook gewoon vragen aan hem te laten stellen. Ja, nee, je... en, uh, als we een politi politicus gaan interviewen, dan nemen we altijd twee kinderen mee. Eén van Kidsweek, en van Seven en die mogen de vragen stellen. Er, dus dat, ja. uh, we hebben al, wat reeks achter de rug. En deze kwestie wordt, neem ik aan morgenochtend weer even besproken, Kees, bij jou in het programma? Ja, we nemen uh, elke dag tussen uh, 11 en 12 uur op Radio 1 in Troskamer De actuele politieke situatie door. <laughs> en daar hoort die fout van Rutte zeker bij. Hoewel hij zal de vanmiddag denk ik op terugkomen. Hij zal op de persconferentie er iets uh, over uh, moeten zeggen. En ja, ja, hij heeft natuurlijk heel veel krediet bij iedereen in het land en ook bij journalisten. Dus inderdaad, hij is open en eerlijk. Maar dit is een hele delicate zaak. Ja. En er komt nog veel meer achterweg. Absoluut. Dank voor jullie bijdrage aan dit mediaforum. Uh, uh, Kees Boman en Lotte Stegeman. Ja, graag gedaan. Dan zouden we nu uh, moeten horen dat dit Radio 1 is en dat we bezig zijn met lunch. Maar dat kan ik ook gewoon zelf wel vertellen. Want hier zit hier, dames en heren, Erik-Jan Stam, 19 jaar, uit Egmond aan Zee. En um, hij gaat proberen de nieuwskenner van deze week te worden. Dan moet hij in ieder geval hoger scoren dan 60 punten. Want dat is sinds gisteren de hoogste score. Ja, nee, dat is Welkom uh, Erik-Jan. Um, wat doe je eigenlijk precies? Uh, ik uh, doe even tussenjaars. Ik heb vorig jaar mijn haven afgerond. En ik ga na de zomer bestuurskunde doen. Ah, je hebt nu een sabbatical, heet ja. dat. Maar het klinkt zo oud. Uh, ja. Je bent gewoon even eventjes, uh, in between uh, ja. studies eigenlijk. Ja. En wat doe je dan? Helemaal niks? Om... Nee, jawel, ik werk gewoon bij uh, vakken vullen. Dat om een beetje geld te verdienen ja. ook natuurlijk. Dat is nooit weg voor als je gaat studeren. Nou, misschien, misschien kunnen we dat een beetje aanvullen met die 300 euro. Dan moet je in ieder geval boven de 60 punten uitkomen. We gaan eerst de nieuwsfactor bepalen. De Nationale Nieuwsquiz. De VN-veiligheidsraad stemde gisteravond laat in met een resolutie... die militair ingrijpen in Libië mogelijk maakt. En zo lag er gisteravond dan onverwacht snel een VN-resolutie. En de opstandelingen ja, die zijn natuurlijk dolblij met deze resolutie. Overal in hun gebied gingen ze de straat. Ja, de VN-resolutie die een no-fly zone, maar ook verder militaire ingreep in Libië mogelijk maakt, is vannacht dus aangenomen. En waarschijnlijk wordt al binnen enkele uren daadwerkelijk actie ondernomen. Hier dus vraag 1. Niet alle leden van de Veiligheidsraad stemden in. Vijf leden onthielden zich van stemming. Welk Europees land onthield zich van stemming? Uh, Duitsland. Dat is goed, Duitsland twijfelt aan de wenselijkheid van militaire interventie daar. Vraag 2. Waarom pleitbezorger van de VN-resolutie? Frankrijk had zelfs zijn minister van Buitenlandse Zaken speciaal naar de vergadering van de Veiligheidsraad toegestuurd om de andere leden te overtuigen. Hoe heet deze Franse minister? Uh, dat weet ik niet. Het is dus Alain Juppé. Hij is nog pas, uh, pas nog maar minister van Buitenlandse Zaken. Hij volgde. Uh, uh, Michel Alliot-Marie op, die vorige maand aftrad omdat ze onder vuur kwam te liggen... en dat bleek dat ze tijdens een vakantie in Tunesië eind december... met een privévliegtuig van een Tunesische zakenman had gevlogen... terwijl die man nauwe banden had met het toenmalige regime. Vraag 3. Amerika was lange tijd huiverig voor militair ingrijp in Libië... mede doordat het niet eenzelfde situatie wil als in Afghanistan en Irak. Bij de inval in Irak in 2003 had de VS nog een hele andere opstelling... en viel het Irak binnen zonder instemming van de VN-veiligheidsraad. Welke Amerikaanse minister overtuigde toen met een vurig betoog... een groot deel van de internationale gemeenschap om deze inval toch te steunen? Uh, Chris Powell? Je mag altijd de achternaam altijd goed rekenen, want het is Colin Powell. Maar Powell was goed...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 En dat is goed, de minister van Financiën reageert op de bonus die ING-topman Jan Hommen krijgt. Vraag 5: gelukkig vervallen niet alle banken in hun oude gedrag. Zo maakte een andere Nederlandse bank vanochtend bekend dat zijn leiding over vorig jaar geen bonus wordt uh, uitgekeerd. Welke bank is dat? Um, ABN AMRO. En dat is goed, dat komt omdat ABN AMRO vorig jaar geen winst heeft gemaakt. Daarom zit een bonus er dus niet in. De baas van ABN AMRO, oud-minister Gerrit Sam, hoeft overigens niet te klagen... want hij krijgt nog altijd een basissalaris van 750.000 euro. Okay. Kijk maar, dat, dat redden wij niet met z'n tweeën. Jij bij de Albert Heijn niet en ik niet bij de NCV. Uh, maximaal vier punten. Laatste vraag. Vraag zes is dat: aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. En uh, de vraag is: wie bedoelen we hier? Als je het antwoord weet, ik stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen: 4. Ik ben erevoorzitter van de Hilversumse Hockeyclub. 3. Het Binnenhof ken ik zowel van voor- als achter de camera. 2. Mijn topambtenaar vertelt mij niet altijd alles. Uh, stop, Hille. Hans Hillen. Ja. Dat uh, zou best wel eens goed kunnen zijn. Want de volgende aanwijzing was geweest. Gisteren overleefde ik een motie van afkeuring van de SP. En dat was inderdaad Hans Hillen. Uh, eerder voorzitter van de Hilversumse Mixed Hockey Club. de uh, Binnenhof kent hij zowel van voor als achter de camera. Uh, hij heeft ook heel lang in de journalistiek gewerkt bij de NOS. Politiek verslaggever. Hij was ook voorlichter trouwens. Tweede Kamerlid, en senator en nu dus uh, minister. Vandaar die aanwijzing. Um, dat betekent dat jij komt uit op een um, zes punten. Ja, ik moet even kijken, want de jury schrijft het hier allemaal onder elkaar. Zes punten in de factor. Dus bij uh, tien vragen goed, dan hebben we een beslissingsronde. Um, dus dat wordt spannend zometeen. Deel 2 van de quiz: gaan we direct spelen.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 Vandaag luidt de stelling. Nederland moet meedoen aan militaire actie tegen Libië. De no-fly zone die de Veiligheidsraad voor Libië heeft ingesteld, zal gehandhaafd moeten worden. Maar door wie? Moet de Nederlandse Defensie hier aan meedoen? Of moeten we door de bezuinigingen deze beurt gewoon aan ons voorbij laten gaan? U mag het straks zeggen: bent u het eens of oneens met onze stelling? Sms dat dan naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen naar nummer 0800 1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl en twitteren naar hetstand.nl. We zijn we terug bij Erik-Jan Stam, 19 jaar uit Egmond aan Zee. Nou, de uitdaging ligt daar. Hè? Je hebt zes punten gescoord in de factor. Dus bij tien vragen goed zit je precies gelijk met onze andere kandidaat... die gisteren die 60 neerzette. Arnoud Martens heet hij, uit Nijmegen. En dan zouden we een beslissingsronde moeten spelen. Als je meer dan tien vragen goed hebt, dan ben je gewoon de winnaar van deze week. Maar dat is te doen, denk ik. Het is zo duidelijk als wat. We gaan dat gewoon proberen. 90 seconden de tijd. Als je een antwoord niet weet of het is onduidelijk pas roepen... dan stel ik snel de volgende vraag. Hier komen ze. De Nationale Nieuwsquiz. Welke PSV'er maakte gisteren het enige doelpunt tegen... Rangers? Dat is goed. Het hoofdbestuur van de VVD heeft wie voorgedragen als nieuwe partijvoorzitter. Ben Korthals. Hoe heet de oud-president die vandaag terugkeert naar Haiti? Uh, artis Artistieden. Is goed. Wat slaan Chinezen massaal in en omdat zout. het hen zou beschermen tegen radioactieve straling? Dat is goed. Hoe heet de Internationale Kunst en Antiekbus die in Maastricht vandaag zijn uh, deuren pas. weer opent? Welk telecombedrijf laat haar abonnees de rest van de maand gratis naar Japan bellen en sms'en? Is goed. De hertelling in welke provincie heeft niet voor Flevond. een andere zetelverdeling gezocht? Is goed. Welke Nederlandse film heeft deze week in recordtijd de plaat status bereikt? vrouw. Is goed. Hoe heet het Baggerbedrijf dat een recordwinst van 311 pas. miljoen euro heeft geboekt? Bos Kalis. Van wie verloor Ajax gisteren de wedstrijd in de Europa League? Spartak is goed. Hoe heet de Britse band die na 15 jaar en 6 albums ophoudt te bestaan? Uh, pas. Fateless. Het alsnog inbouwen van wat in sprinters kan waarschijnlijk toch goed kopen? Dat is goed. Hoeveel langer moeten lang studeerders straks lenen om het verhoogde collegegeld te kunnen betalen? Uh, twee jaar. Dat is drie jaar. Hoe heet de prins die bezig is aan een zogenaamde rampentour in Australië en nieuw zeeland uh, Prins William. Is goed. Hoe heet de acteur die dit jaar de mol was in Wie is de Mol? Uh, pas. Patrick Stoof. De president van welke land heeft forse kritiek geuit op de populariteit van bosvergroting in zijn Friends, land? Uh, Chavez. Welke uh, land is dat? Een uh, Fensuele ja, Dat is goed. In Antwerpen is een megafraude van bijna 800 miljoen euro ontdekt. In welke sector? Uh, Diamanten. Dat is goed. Welke Barcelona-speler is succesvol geopereerd aan een levertumor? Uh, pas. Abidal. Welk Europees land bestond gisteren precies 150 jaar? Italië. Dat is goed. Van welke Vlaamse meester is een schilderij ontdekt in Madrid? Pas. Anthony van Dijk. Ik ben heel benieuwd. Jij? Ik denk elf. En dan zou je er zijn? Ja, dat zit ik er net boven. Dat is niet goed. Elf. Dit is even de spanning die ik laat uh, opbouwen nu. Want het zijn er namelijk 12. Zo, dat is uh, dat netjes. <laughs> ja, 72 punten, meneer. Dat is. 12 me. vragen goed en de factor 6. Nou ja, dan komen we op 72. Dus uh, je bent de winnaar. Ja. Nou ja. Met je Barcelona petje. Ik zie je <laughs> nu pas trouwens. Ja, ik ben verfijnd hoor. Dat, uh... Ja, maar je hebt die Abidal wel mogen weten. Ja. dan is het een beetje op. Um, en dat laatste is natuurlijk ook goed nieuws. Uh, dat hij verfijnd is, zeg ik even. Um, goed. Um, hartstikke goed gedaan, man. Je, je krijgt 300 euro van ons mee, zometeen in de achterzak. Dus die kan je alvast bij je studiebeurs leggen. Uh, we doen daar ook nog eens een keer twee kaarten bij voor beeld en geluid. Hier aan het begin van Le het Mediapark. Leuk. Een, um, een uh, lunchradio en nog eens een keer een mok van dit programma. Leuk. En je mag je een jaar lang weekwinnaar noemen. weekwinnaar van deze bewuste week.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 then necessities: ask Mrs. Wash to feed the cat, call and Lotte, tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. to the next door so they realize call up little max and assist the jeans. say sorry for inconvenience order a cab take it to the bus station of on 42 i'm going home where my people live i need a little bit of happiness yeah i need a little bit of help uh, happiness valt uh, van zijn gezicht te scheppen. De kandidaat vandaag in de nieuwsquiz die dus zomaar even de weekoverwinning uh, meepikte. En dat is mooi. Dat gunnen we zo'n jonge vent altijd wel. Uh, Jonathan Jeremiah hoort u een happiness. Wij melden ons uh, straks om, om rond kwart over één weer. Dan gaan we het hebben over de eredoctoraten. Want die worden maar te kusten de keur uitgegeven door universiteiten en echte wetenschappers. Die erg zich daar nog wel eens aan. Daar gaan we zo meteen over praten om, uh, zoals gezegd, kwart over één. Zo direct eerst het NOS Journaal.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 Eimert van Middelkoop, oud-minister van Defensie over ons leger en Afghanistan. Acteur Porgy Fransen als gastrecensent. De sportweek van Frits Barend. Satire met Wallis de Vries. En live muziek van The Soldiers. U bent welkom in de kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij... Radio 1. Het nieuws van alle kanten.